Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Op de plek waar het Nederlands team onderzoek doet naar de vliegramp in Oekraïne zijn granaten ingeslagen. Het is niet duidelijk of de onderzoekers gericht zijn beschoten of dat het gaat om afzwaaiers. En ook is niet duidelijk wie de granaten heeft afgevuurd. Pro-Russische separatisten ontkennen betrokkenheid en wijzen naar het Oekraïense leger. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De Nederlandse onderzoekers zijn voor de tweede dag aan het werk in het rampgebied... en hervatten vanochtend hun werk bij een kippenboerderij... Daar is onder meer met speurhonden gezocht naar stoffelijke overschotten en persoonlijke eigendommen. Zometeen begint het Amsterdam Gay Pride met als hoogtepunt de botenparade door de Amsterdamse grachten. De politie is dit jaar extra alert op zakkenrollers met teams die zowel in uniform als in burger rondlopen. Vorig jaar is bij honderden bezoekers de telefoon of portemonnee gerold en er werden toen 43 mensen gearresteerd, voornamelijk Roemenen. Zwarte Zaterdag doet zijn naam weer aan. In Frankrijk staat in totaal ruim 1300 kilometer file. En bijna alle belangrijke wegen naar het zuiden zijn dichtgeslipt met vakantieverkeer. Ten noorden van Bordeaux staat het op veel plaatsen vast. Tussen Clermont-Ferrand en Béziers rijdt het langzaam of staat het stil. En in de Rhone-Vallei ten zuiden van Lyon is er sprake van een lange file richting de Middellandse Zee. Ook in Duitsland staan veel files. Er zijn vooral problemen ten noorden van Hamburg en rond München. Hey, Israëlische luchtaanvallen op de stad Rafah in het zuiden van de Gazastrook zijn vanochtend zeker 35 Palestijnen omgekomen. Patiënten en medische staf uit het grootste ziekenhuis in de regio zijn geëvacueerd. Die aanvallen volgen na de vermissing van een Israëlische luitenant. Israël zegt dat Hamas die luitenant heeft meegenomen, maar Hamas zegt dat hij mogelijk is gedood door een Israëlisch bombardement. Het weer: geregeld zon, maar vanmiddag en vanavond vanuit het zuiden stevige buien, soms met onweer. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het. N dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort zat in beide richtingen 2 kilometer file bij Muiden. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum voor Knopendel 3 kilometer file door wegwerkzaamheden. De A15 is richting Rotterdam dicht tussen Knopendel en Gorkum. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere wijk hoort dus hier van 11 tot 12 uur lang de hits van Toen en Nu. Dan neem ik u mee op reis terug in de tijd. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Als opening hoorde natuurlijk onze herkenningsmelodie. ...dat was natuurlijk van Louis Davis met Weet je nog wel oudje? Een opname 1928. Het is vandaag dinsdag 29 juli 2014. Lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Onderweg zometeen de Furayos: Doris, maar eerst hier Barbara Alexandra Remer. U kent haar natuurlijk als Sandra Remer. Geboren in Indonesië op 17 oktober 1950. En uh, in de tijd, heel lang geleden, was ze in de jaren 60? Begon ze met zingen onder de naam Alexandra. En nu hoort er nu met Colorado. Oh, oh, Colorado. Vlieg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 maar dan verzacht ik gauw zijn leed Met een kartonnen sol En van alle andere tenen om hem heen Hou ik het meeste van Mijn grote teen Mijn grote teen Voor Hoort u hoort de muziek van de Furajo's met Bye Bye Love. En Davo Doris met Mijn Grote Teen. En ook nog Sandra met Colorado, oftewel Sandra Remer, onder het pseudoniem Xandra. De volgende formatie is een slagersduo: Helma en Selma. Ze rood een hele grote hit in 1965 met Bergen van Tirol. Dat is een iets minder bekende hit. In de bus van Bussum naar Naarden. Wel zeker een hele leuke plaat. U hoort hem nu hier op de radio. Kom in de bus, Kom in de bus. Van in de, van in de, van in, in, in, in, in, in, in de bus. In de bus in de bus, van bussen naar aarde, voordat ik het wist. Nooit zal ik die het vergeten, dat ik naast jou heb gezeten. Jij ik mee aan!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 En aarde. Hield mijn hartje voor je was in de bus van bussen en aarde. Maar ik durfde niet te houden. Was in de bus van de aarde, dat het zo gezwind zou gaan, ik mis je zo. Aden, voordat ik het wist, maar ik wist hem. Nooit zal ik die rit vergeten, dat ik naast jou heb gezeten. Jij keek mij aan, ik kijk jou aan, een schok en toe. In de bus van Bussen naar Aden, kreeg ik het eerste In de bus van Bussen naar Naarden en de jaren zeventig. Zojuist op de radio Nelleke. Het souvenir van jou. En ook hoorde u het meisje uit mijn dorp. En ook nog Helma en Selma met In de Bus. Van Bussum naar Naarden. En de volgende formatie, dat zijn de Skymasters. Dat was het Nederlands Radioorkest en Big Band. Wat optreden tussen 1946 en 1997. Dat maakt hun radiodebut in januari 1946. Het orkest werd opgericht in 1945 een opdracht van de Afro. En trad de eerste maanden op onder de naam Red, White and Blue Stars... onder leiding van Willy Kok. En Willy Kok trok zich terug en het orkest ging door... onder leiding van trombonist en arrangeur Pi Scheffers. En ze hebben een heleboel leuke muziek gemaakt. Waaronder de volgende Tonia, Tonia, Tonia.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 Zij verdronken, zwemmen kon de kleuter niet. Teddy wilde niet meer eten. Na die ramp daar in de sloot kon zijn wasje niet vergeten. Van de ondergang.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 is het Cocktail Trio. Het was een bekend zangtrio van populaire Nederlandstalige liedjes in de jaren 50, 60 en 70. Bekende liedjes van het Cocktail Trio zijn onder andere Hup Hup Hup, het Flowie Circus, die heeft de sleutel van de Jukebox gezien, Kangaroo Eiland en Badje 4. Beter bekend als uh, Leverman die het bier uitvond. En nu hoort hij Oei I Oei A ah, Oei Oei A ah, A ah, A ah, A ah. Oei Laatste meisje en ik vroeg ze, ga je mee? Toen zei dat lieve kind nadrukkelijk, nou nee. nee. Maak smak een toverwoord en was direct, oké, okay? ik zei toen. Hm. ...veel liever naar een film van Danny Kay. Maar ik sprak de toverspreuk, dus gingen we naar zee. Ik zei toen... Ik kon het spreek vanzelf geheim niet maandenlang verzwijgen. Als echte vrouw had ze me heel vlug door... Ze wist de toverwoorden listig van me los te krijgen. En is me nu dus altijd even voor. Ze wilde trouwen, maar dat stond me nog niet aan. Want ik had pas honderd gulden op de spaarbank staan. Maar weerloos moest ik met haar naar het stadhuis toe gaan. Ze zei toen... Baby soms eens snerp ontgild. Alsof hij bang is dat die leven wordt gevuld. Dan snapt geen mens waarom rond rumoer opeens verstild geheim is. Voor de zon bij jou, bij jou pas, Voel ik vast dat pas, ik leef Heel charmant en interessant, toen ik die avond jou tegenkwam, ik had je pas ontmoet, jij bracht voor goed, mijn hart in vuur en vlam. Bij jou, bij jou voel ik mij al de luchtballon. Bij jou, bij jou is net alsof ik zweef. Dat was muziek van Henk van Montfort met Lady Lorelei. En dan voor een 1957. Annie Palmer met bij jou. Zometeen onderweg. Truus Koopmans en Dick Doorn. Boemerang heb ik voor u. Maar die zie je de zangeres onderaan met kleine herdersjongen. Waarom zing je niet? Zeg mij toch eens waarom jij het al verliep. Lokten joden lichten van de stad zo aan? Ben je daarom uit het dorp gegaan? Als jongen toevertrouwd. Neem je fluit weer op en zoek de edelwijs. In de bergen ligt jouw paradijs. Koopman zijn dik door met een recht en een afrecht. Hit er 1955. En dan voor een instrumentaal leuk nummer. Van Boomerang met de Boomerang Express. En ook nog de zangrest zonder naam kwam voorbij. CFM hem, Zandvoort? Het zit erop. Zandvoort uit Zandvoort, als u nou denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren. Of ik heb een stuk gemist. Aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Voor nu heb ik nog een paar stukken voor te gaan. Onder andere door Mercedes. Er is rampse safie met eens in de honderd jaar. En ik zeg, misschien tot volgende week. En anders tot een andere keer. Tot ziens. Het aangespoelde kind dan doet zich van het zee, weer ruk. De schelpen van zijn haart. Hij gaat op u, het stinkt de levenslange weg op. Schopt de steentjes voor zijn haart. Maar eens komt hij thuis. kinderhuis, waarin de eerste dag al is gesmeerd. Ze vinden hem weer terug en straffen hem ongemaardig en denken zo, dat heb jij afgeleerd. Maar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 Eens in de honderd jaar vindt hij zijn huis. Mama, eens komt hij thuis.